8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. TNT Express overgenomen door UPC. Meer corporaties in problemen door riskante financiering. En wapenhandel blijft groeien. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt concurrent TNT Express over. Dat heeft UPS bekendgemaakt. Er werd al een tijd gesproken over de overname. UPS betaalt ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express. Voor een aandeel wordt 9,50 euro betaald. Afgelopen vrijdag kostte het nog 9,35.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 In Damascus zijn de afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is niets bekend over mogelijke slachtoffers.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 De VS blijft volgens het CIPRI de grootste wapenexporteur, op de voet gevolgd door Rusland. Nederland verkoopt volgens het CIPRI vooral nieuwe marineschepen en radarsystemen en gebruiksmaterieel. Saudi-Arabië plaatste vorig jaar van alle landen de grootste bestelling. In Amerika werden 154 F15's gekocht. In de race voor het republikeinse presidentskandidaatschap heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Met drie kwart van de stemmen geteld krijgt de oud-gouverneur van Massachusetts ruim 80 van de stemmen op het eiland. Zijn rival Rick Santorum kwam uit op ongeveer 8 Door zijn overwinning in Puerto Rico kan Romney waarschijnlijk 20 gedelegeerden aan zijn totaal toevoegen. De voorverkiezingen bepalen welke republikein het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november mag opnemen tegen president Obama. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte vrouwen opgepakt. Het zijn vrouwen die elke zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. De vrouwen hielden in Havana een protesttocht toen ze door de politie in bussen werden afgevoerd. In 2005 werden de Witte Vrouwen door het Europees Parlement onderscheiden met de Sakharovprijs Prijs voor de vrijheid van meningsuiting. De Rotterdamse onderwijswethouder De Jonge vindt dat jongeren zonder diploma tot hun 23ste verplicht naar school moeten, zelfs als ze een baan hebben. Volgens De Jonge loopt deze kansarme groep een te groot risico om werkloos of crimineel te worden. Volgens de jongen is 80 procent van de voortijdige schoolverlaters in Rotterdam nu ouder dan 18. Nu is het juridisch nog onmogelijk om die groep te verplichten naar school te gaan. De CDA-wethouder stuurt vandaag een brief over de kwestie naar onderwijsminister Van Bijsterveld. De familie van der Valk verkoopt dus Scheveningse pier. Sinds 1991 is het karakteristieke bouwwerk in handen van de horecafamilie, maar van de Valk wilde vanaf. Volgens een woordvoerder van Van der Valk wil de familie zich meer richten op de exploitatie van restaurants, hotels en vergaderruimten. Een koper is nog niet gevonden. Eind vorig jaar werd bekend dat de familie Van der Valk geen geld meer wilde investeren in de pier. In september werd een deel van het evenementencomplex verwoest door een brand. De familie Van der Valk kocht de pier in 1991 voor het symbolische bedrag van één gulden van Verzekeraar Nationale Nederlanden. Het is niet bekend hoeveel er nu voor de pier wordt gevraagd. Dan het weer nog. Eerst kans op mist. Verder veel zon. Het wordt 10 of 11 graden. Ook morgen zonnig en wat zachter. 13 of 14 graden. En ook de rest van de week blijft het rustig lenteweer... bij temperaturen tussen 13 en 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. In Gelderland komen nog mistbanken voor. En de meeste files staan op dit moment rond Utrecht en Arnhem. Vanwege de mist is daar een aantal spitstroken dicht. Verder op de A12, Den Haag richting Utrecht, staat een lange file door een ongeluk. De weg is weer vrij tussen Zevenhuizen en Bodegraven. Op de A58, Eindhoven richting Tilburg, is een ongeluk gebeurd. Tussen Oorschot en Moergestel staat nu 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. U kunt beter omrijden via Den Bosch via de A2 en de A65. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Vanwege de dichte spitstrook staat tussen Wiege en Knoopert-Ewijk een file van 7 kilometer.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 Auto taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Jouw talent heeft marktwaarde, maar zet je het ook zo in. Volg je gevoel en onderneem nu actie. Van Ede Partners is autoriteit op het gebied van loopbaanbegeleiding en outplacement. Hoe goed pas jij bij Van Ede Partners? Ga naar vaneden.nl. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Goedemorgen een kroongetuige die bijna anderhalf miljoen euro krijgt voor zijn verklaringen in het liquidatieproces. 8 ton voor zijn beveiliging. Daarnaast krijgt hij een renteloze lening van 6 ton om een huis en een bedrijf van te kopen. Het Openbaar Ministerie heeft wat uit te leggen. Strafrechtdeskundige Anton van Kanthoud spreken we er zo over. En er is vogelgriep geconstateerd midden in een streek, vol kalkoenfokkerijen. We spreken over de gevolgen met Jan Wolleswinkel van LTO. En het was nog even een paar weken fors onderhandelen, maar TNT en UPS. Zijn het nu eens. Inpakken en wegwezen. Ja, Pakjes bezorgen UPS neemt voor 5,2 miljard euro TNT Express over. Dat hebben de beide bedrijven een uur geleden ongeveer bekendgemaakt. Economieredacteur André Meijnenma is bij ons in de studio. André, een maand geleden heeft UPS al een bod uitgebracht. maar zo refereerde dat al even aan. Dat werd toen afgewezen. Te weinig, zei TNT... Uh, is het bot dus verhoogd? Ja, het bot is verhoogd met zo'n 50 cent. Ze boden uh, aanvankelijk 9 euro, of daaromtrend, nu dus 9,50 euro voor een aandeel TNT. En dat is dus meer, want je komt uit op een bedrag van nu van 5,2 miljard. Premie trouwens van 50% bovenop de koers van het aandeel TNT... een maand geleden voordat er sprake was van het bot van UPS. Maar zoals gezegd, het eerste bot werd afgewezen door de raad van commissaris... als zijnde te magen en dan vervolgens ontstaan een soort rituele dans. Een riskant spel trouwens, want je kunt hoog spelen, je hand overspelen... Mm -hmm. en daardoor andere partijen in de gordijnen jagen of wegjagen. En je hoopt ook vaak van als één biedt, dan biedt misschien een ander daar overheen... maar daar gokten vooral de, de aandeelhouders op. Want je zag de koers oplopen ver boven het bot van UPS... Dus die hoopten eigenlijk nog op een hoger bod en misschien wel een biedingsstrijd. Is er niet van gekomen, zoals we nu kunnen zien. Maar dus 9,50 euro geboden door UPS. En Anthony Burgmans, dus de voorzitter van de raad van de van TNT, heeft het dus handig gedaan. Ja, United Parcels, UPS is een stuk groter dan TNT Express. Aanstaan al een hele lange tijd op TNT en nu krijgen ze om zo te zeggen, TNT in handen. UPS, je zegt, het is groot, groot in de Verenigde Staten. Met name TNT, vooral groot in Europa. Dit wordt een grote wereldspeler? Dit wordt een hele grote jongen. Gezamenlijke omzet van 45 miljard euro. UPS, om even te vergelijken, heeft 400.000 werknemers in dienst. TNT slechts 75.000. Uh, UPS heeft uh, vervoerd zo'n bijna 4 miljard pakjes per jaar over de wereldbol. TNT doet er 230 miljoen. Ze hebben ook een enorme vloot van, van uh, vliegtuigen en vrachtwagens. Tienduizenden uh, stuks daarvan. Dus het zijn hele grote spelers. Uh, de overlap, de globale overlap, is niet zo bijst groot. Natuurlijk is er overlap, want ze zitten allemaal in dezelfde markt. Maar UPS is vooral groot in de Verenigde Staten... en van daaruit naar de rest van de wereld. En TNT Express is vooral groot in Europa... en heeft de laatste jaren flink getimmerd aan de weg... Uh, dit het gaat om China, India en Brazilië. Uh, en ze hebben allebei, een, een, ook in Europa, een poot aan de grond in die zin... dat ze een distributieknooppunt hebben... waar al die vrachtwagentjes en vliegtuigen naartoe komen en vandaan vliegen. Voor TNT is dat in Luik, daar werken zo'n 2000 man... En voor UPS is dat in Frankfurt. En dat zou misschien wel een keer een probleempje kunnen worden, want die twee liggen wel heel dicht bij elkaar. En wat verwacht je dat een groot aandeelhouder PostNL doet? Want die heeft bijna 30% van de aandelen in handen. En dus een sleutelpositie gaan zij dwars liggen of gaan ze mee? Nee, ze hebben gezegd dat ze, dat ze meegaan. Dat ze dus hun aandelen ook aanbieden. En dat is dus ook leuk voor PostNL, want die drijven daardoor bijna anderhalf miljard euro naar binnen. En dat kunnen ze heel goed gebruiken, want het gaat met PostNL een stuk minder goed, zoals we weten, met de postbezorging dan met de TNT. Goed, André Meijner Maag met dat laatste nieuws over die overname van UPS. Dank je. Elf minuten over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het al, kroongetuigen in het liquidatieproces, Peter Laes, krijgt in ruil voor zijn verklaringen in ieder geval 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Advocaat van Jesse R., een van de verdachten in het proces, vindt dat het OM misleidende informatie heeft gegeven over de beloning van de kroongetuigen en wil nu opheldering.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 Goedemorgen. Hoe kunt u, dat, kunt u dat inschatten? Klopt het dat wat meneer Janssen zegt dat het OM misleidende informatie heeft gegeven? Nou, in ieder geval roept de informatie die nou naar buiten is gekomen wel de nodige vragen op. Uh, het is namelijk zo dat uh, in een strafzaak waar wat we dan kroongetuigen noemen optreedt, de officier van justitie geen toezegging mag doen wat betreft een beloning. Een verklaring mag niet worden gekocht. Dat is iets anders dan dat de officier kan bevorderen dat er toch een getuigenbeschermingsprogramma wordt opgezet. Want iemand kan doordat hij zich uh, uitlaat over een bepaalde zaak, daardoor bedreigd worden. Mm -hmm. En dat betekent dat er dus een apart programma moet worden opgezet... dat hij een andere identiteit krijgt, vaak ook het land uitgaat. En dat is een, een aparte uh, regeling, er dus zijn ook aparte uh, personen die daarmee bezig zijn. Daar heeft deze officier van de strafzaak zelf niks mee te maken. En wat nu naar buiten is gekomen, dat zijn dus gegevens... over dat getuigenbeschermingsprogramma. En als het waar is wat daar staat, dan roept dat... Inderdaad, vragen op, met name de betaling van 800.000 uh, of een lening van 800.000 euro. Dat is toch wel erg veel. Een getuigenbeschermingsprogramma betekent dat je moet zorgen dat iemand, uh, zeg maar, uh, ergens anders naartoe gaat. Zodat hij niet meer herkenbaar is, niet meer uh, te traceren. Dan moet je ook een leven kunnen opbouwen. Dat kost geld. Maar de vraag is of de bedragen die hier genoemd worden, ja, of die precies. niet te ver gaan. Ja, u, u vraagt zich af wat een beloning is en wat uh, een vergoeding voor gemaakte kost. Dat, dat, dat is denk ik ook de vraag die hier staat. Het, het, het lijkt erop alsof er toch als tegemoetkoming in die verklaring van, van Peter is dat er toch meer wordt gedaan dan wat strikt genomen in een getuigenbeschermingsprogramma nodig is. Ja, dan horen we net ook een, een beetje een opsomming van hoe dat dan verdeeld is. Zes ton is een lening over 25 jaar. Is dat dan ook een truc? Nou ja, in een lening zit tegelijkertijd natuurlijk ook een, een zekere beloning... want het ja. is renteloos, dus daar, daar verdien je dus in feite op. En de vraag is uh, waarom die lening wordt gegeven. Uh, als het gaat om het opbouwen van een nieuw leven... dan zijn er toch wel erg forse bedragen... in vergelijking met normale getuigenbeschermingsprogramma's. Dus uh, het, het wekt bevreemding op. Er zal wat duidelijkheid over moeten komen... wat het Openbaar Ministerie niet graag doet, want het getuigenbeschermingsprogramma... Is per definitie iets wat je natuurlijk niet naar buiten brengt. Een ander punt is. dat uit diezelfde berichten ook blijkt. dat er eh, nog extra 2,3 miljoen of zoiets dergelijks gevraagd wordt. Ja. Omdat door, de omstandigheden, S, ja, door de S. Omdat hij uh, ja, in een. In een uh, ja, zeg maar wat, wat, wat hard ge, uh, gevangenisregime zit. Dat betekent hij wordt afgeschermd van, uh, van andere verdachten. Dus dat is een ja, wat meer geïsoleerde situatie. Ja. Als je daar ook nog geld voor gaat krijgen, dan zit je natuurlijk wel, en zeker ook om deze bedragen, dan zit je echt in de sfeer van ja, we kopen toch zijn verklaringen. Dat is precies ja. waar de advocaten bang voor zijn. Ja, En, en wat mij lastig lijkt in dit verhaal, eh, maar überhaupt bij eh, getuigenbeschermingsprogramma's, eh, het is een gescheiden traject, maar toch het is het van invloed op eh, het proces, op de zaak uiteindelijk. Hoe, hoe hou je dat zo gescheiden? Dat kan toch amper? Als het, als het gaat om een echt beschermingsprogramma, waar, waar, waar dus niet meer aan de orde is dan uh, zeg maar uh, andere identiteitspapieren en een andere verblijfplaats, Dan kun je het nog scheiden houden. Maar als het gepaard gaat met, met dit soort toezeggingen, als dat waar zou zijn, ja, dan is die scheiding, uh, die scheidslijn erg dun. En ja, dan is die, die regel dat de officier van of justitie niet mag betalen voor een verklaring. Ja, dat komt toch toch enigszins onder twijfel te staan. Sinds 2007 komt er steeds wel wat naar buiten hè, over deze zaak. Bijvoorbeeld dat er steeds nieuwe eisen worden gesteld door La S. Dat er sprake is, volgens het OM, op een gegeven moment dat er dus niet aflatende chantage is door La S. Nu dit weer. Euh, zou u oordeel kunnen geven dat euh, deze kroongetuigen het Openbaar Ministerie hierbij euh, nee, in de tang heeft? Ja, ik denk dat ze, dat ze elkaar in de tang hebben. Want het Openbaar Ministerie heeft de verklaring van Peter L.S. ontzettend hard nodig. Zonder die verklaring gaan waarschijnlijk een aantal strafzaken stuk. Dan kunnen ze stoppen Anders, als die verklaringen niet komen. Ja, dan heb, dus in een aantal zaken is het ongeveer het enige bewijs. Dus voor het Openbaar Ministerie is het een ontzettend belangrijke getuige. Dat weet De getuige zelf weet dat ook. En uh, dan wordt het gemarchendeerd tussen beide partijen. En ze durven elkaar natuurlijk en kunnen elkaar ook niet loslaten... Alleen als het openbaar ministerie dadelijk zegt... ja, nu gaat het ons te ver... dan uh, betekent het voor Peter de, de Laes... dat hij in ieder geval geen enkele bescherming heeft. Ja. Dus onder die druk staat hij ook. En het is een, een spel van loven en bieden, lijkt het wel. En de vraag is wie daar als sterkste uitkomt. Maar, maar, de, maar, de, maar, de, maar ja. de advocaten van de, van de, van de verdachten... ja, die zijn natuurlijk heel keen op. Want het, nogmaals, zij zijn bang... dat er dan toch uh, verklaringen worden gegeven... die toch min of meer zijn en afgekocht, ja, precies. Anton van Kamthart. hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen krijgen berichten binnen van hevige gevechten in Damascus. Zo meer van onze verslaggever in Syrië. Eerst naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Nou, het loopt wel vast, hè? Ja, het loopt uh, behoorlijk vast. Weinig gevechten, maar veel files in Nederland. Uh, 275 kilometer, uh, alles bij elkaar. Dat komt voornamelijk door de mist die hardnekkiger bleef uh, hangen dan, uh, dan verwacht. Daardoor zijn weer spitstroken dichtgegaan. En daardoor loopt het uh, flink vast. En ook wat uh, ongelukken. Beho en de laatste ongeluk is op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nooddorp en Zoetermeer staat nu drie kilometer door een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al. Syrië wordt nu ook in Damaskus steeds meer gevochten. Het wordt steeds meer daar ook het toneel van geweld. Ooggetuigen hebben tenminste tegen persbureau Reuters verteld dat er in de hoofdstad wordt gevochten. Gevechten zijn uitgebroken tussen het vrije Syrische leger en regeringstroepen. Nou, is een NOS-verslaggever Jan Eikelboom ook in Damascus. Jan, uh, goedemorgen. Kun je dit bevestigen? Heb je er iets van meegekregen? Nee, ik heb er zelf niks van meegekregen. Het is een uh, hemelsbreed, niet eens zo gek ver van mijn, uh, van mijn hotel overigens, een paar kilometer markt. Maar uh, er zijn inderdaad berichten dat er in die wijk, in die wijk, uh, vanaf een uur of twaalf vannacht... ...zwaar is gevochten tussen het, tussen het regeringsleger en de vrije Syrische troepen. Uh, geluiden over zware uh, uh, uh, gevechten met uh, machinegeweren en, en raketwerpers. Dat is opvallend. Het geeft aan dat uh, uh, na de bomaanslagen van afgelopen zaterdag... De situatie, de veiligheidssituatie in de hoofdstad steeds verder aan het escaleren is. Het uh, zijn gevechten in de Mezzerwijk. Het is een uh, regeringswijk en, uh, waar heel veel uh, ambassades staan. Het is zwaar beveiligd. Wij komen daar uh, iedere dag. Het ministerie van Informatie uh, staat daar. En het geeft dus aan dat de, uh, ja, de strijd in Syrië volgens nog lang niet verstedelijk lijkt te zijn en Jij noemde die aanslagen al even van afgelopen weekend. Een aantal zelfmoordaanslagen niet alleen in Damascus maar ook in Aleppo. Beide steden met veel uh, assad aanhangers Is er inmiddels wat meer over die aanslagen bekend, Jan? Nee, uh, dat blijft toch een beetje onduidelijk. De, beide partijen die geven elkaar de schuld van, uh, van, van de aanslagen. De regering wijst op uh, wat zij noemen de terroristen. En uh, de oppositie die geeft vervolgens de regering weer de schuld... en zegt ja, die aanslagen die worden door het regime gepleegd, om ons de schuld... ...in de schoenen te kunnen, te kunnen schuiven. Er is inmiddels wel een uh, videoboodschap opgedoken op YouTube... ...waarin Al-Qaeda de aanslag van afgelopen zaterdag in Damascus spreekt. Uh, ik heb mijn uh, collega-redacteur de kabodi die Arabisch spreekt, er uh, naar laten kijken. Hij zegt, het ziet er authentiek uit. Maar het blijft natuurlijk toch heel erg moeilijk te bepalen of zo'n uh, of, of zo videoboodschap echt is. Al is het alleen maar omdat de mensen die daarin aan het woord zijn... ...het gaat om een, een, een, een vrouw en om een man, een, man, een gewapende man beide onherkenbaar zijn. De vrouw heeft een gezichtsbedekkende sluier. Bij de man is het, uh, ge, is het gezicht gebleurd, technisch uh, uh, uh, onherkenbaar gemaakt. Dus het is onduidelijk, uh, maar uh, het is natuurlijk wel een feit inmiddels, of het lijkt uh, vrijwel zeker, dat Al-Qaeda inderdaad ook in deze strijd actief is, dat is wat de Syrische overheid zegt. Maar het is ook wat de Amerikanen vermoeden. Dus het is niet ondenkbaar. Uh, de aanslag is opgeruist. Maar uh, echte zekerheid over de authenticiteit van die video die is er niet. Jan, jij bent, uh, we hebben het natuurlijk al vaker gezegd, embedded in Syrië. Je staat onder streng toezicht van de Syrische overheid. Betekent dat dat je bijvoorbeeld niet naar Aleppo mag afreizen? Uh, dat betekende gisteren inderdaad dat ik niet naar Aleppo uh, mocht afreizen. We hebben meteen toestemming gevraagd aan het ministerie van Informatie om daar naartoe te gaan. Uh, die toestemming die hebben we niet gekregen. Vrij, vrij reizen, vrij uh, rondrijden door het land, door de stad, is er eigenlijk niet bij. Zeker niet als je een camera. Hebt, dan word je op iedere staat ook aangehouden en meteen gearresteerd als je niet een begeleider van het ministerie en de vereiste papieren hebt. Dus wij willen zo meteen ook in de Mesenwijk gaan kijken uh, wat daar nou precies uh, is gebeurd, hoe de situatie nu is. Ook daarvoor zullen we weer toestemming moeten vragen aan het ministerie van informatie. Het is niet duidelijk of we zullen krijgen. De, de, het argument is steeds, uh, uh, uh, het, het gaat om de veiligheidssituatie. Dit is jullie veiligheid te maken, daar zijn wij voor verantwoordelijk. Maar uh, ook, ook allerlei zaken waarvan het uh, volstrekt duidelijk is dat er niks onveiligs aan is, kunnen wij ook niet heen. Dus uh, je wordt hier behoorlijk in, in, in het gareel uh, gehouden. Maar het is de enige manier om vanuit Damaskus uh, te berichten. Dus nou ja, we nemen het maar op de koop toe. Verslaggever Jan Eikelboom vanuit dus Damaskus. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alle 25 pluimveebedrijven in de buurt van kelben Oleg in Midden-Limburg... worden onderzocht op de verschijnselen van vogelgriep. Gisteren is bij een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus aangetroffen. De laatste van de meer dan 42.000 kalkoenen op dat bedrijf... worden vandaag geruimd. Jan Molleswinkel is van de vakgroep pluimveehouderij van LTO NLP. Meneer Molleswinkel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe snel weten de eigenaren van die 25 bedrijven eromheen... in de regio of ook zij besmet zijn? Ja, per bedrijf uh, duurt dat enkele dagen, alleen uh, omdat er zoveel bedrijven zijn, uh, duurt het ook weer uh, enige dagen voor alle monsters genomen zijn. De verwachting is dat we na het weekend duidelijkheid hebben of er elders ook nog vogelgriepvirus zit. Dat zijn wat onrustige nachten, kan ik mij zo voorstellen voor de pluimveehouders. Ja, het zijn hele onrustige nachten, maar het heeft ook consequenties voor bedrijven wat betreft de aan- en afvoer van eieren, van kippen zelf. Er ligt een pakstation wat de eieren in doosjes doet in de buurt en dat ligt allemaal stil. Ja, en dat blijft de komende dagen ook dat hele gebied van dat die hele 25 van die, bedrijven? Die kilometer blijft uh, stil liggen, want er is een straal getrokken om het besmette bedrijf. En als het goed gaat en er wordt niets anders aangetroffen, dan wordt dat naar dat er duidelijkheid is opgeheven. Maar zou er nog een geval zijn, dan wordt er weer een nieuwe straal getrokken... van drie kilometer en dan wordt ook daar gekeken wat er is. Leiden ze daardoor in een grote schade? Uh, op dit moment valt het nog mee, omdat je wel uh, wat werk op kunt sparen. De eieren zijn niet weg, die, die kunnen wel een week bewaard worden. Maar uh, veel langer moet het niet duren, want er zit ook een planning achter. En uh, ja, dan zijn de ruimtes vol of er moeten kuikens verplaatst worden of kippen... en dan wordt het echt ingewikkeld. Ja, maar die eieren mogen vervolgens wel verkocht worden... Uiteindelijk als blijkt dat in de rest van het gebied... De niet voorkomt? Uh, dan mogen ze gewoon verkocht worden, maar bovendien uh, is de kans ook uh, eigenlijk uitgesloten dat vogelgriepvirus met eieren meegaat. Het heeft alleen met verkeersbewegingen te maken die men heel erg in wil dammen. En er is dus een soort status quo dat er uh, ja, gewoon vanuit een bestaande toestand gekeken wordt. Okay. Hoe is het met, houdt iedereen zich uh, aan de strenge regels overigens, in het verleden kennen we nog wel van, van gerommel en gesmokkel en mensen die dan toch gingen bewegen. Hoe, hoe is dat nu? Nou, ik denk dat dat bijna uitgesloten is. Iedereen weet uh, in de pluimveehouderij hoe groot de risico's zijn van dit virus. Uh, de situatie is dus zo dat de termijn waarbinnen duidelijkheid zal komen overzichtelijk is. Uh, er is al uh, afgekondigd pas een vervoersverbod midden in de nacht, dus voordat het eigenlijk in de publiciteit werd uh, gebracht. Ja, en waar laat je zo gauw al die spullen, dat is gewoon in de praktijk ondoenlijk. Nou, zal de staatssecretaris Bleker straks het geruimde bedrijf bezoeken? Verwacht u iets van, hè? Henk Bleker? Nou, ik denk het meeleven is op zich heel erg goed met de sector. Wij zijn met hem ook in gesprek hoe je dit soort risico's kunt verminderen. We weten dat ook in bepaalde periodes van het jaar er risico's zijn, bijvoorbeeld met de vogeltrek. Hier is overigens daar weinig verband tussen te leggen, omdat het een stal is waar de dieren binnen zitten. Maar ik denk dat de betrokkenheid van de staatssecretaris op dit moment een hele goede is. En zijn er afspraken gemaakt wat we gaan doen in zo'n situatie. De pluimveehouder krijgt de dieren vergoed, maar de gevolgsschade is voor hemzelf. Dat weten we allemaal, maar een beetje meeleven kan geen kwaad. Goed, dank u wel. Jan Wollerswinkel van de vakgroep pluimveehouderij van LTO NOP. Het is vijf voor half negen. Kerkdiensten in België... om de slachtoffers van het busongeluk van vorige week te herdenken... zijn op verschillende plaatsen verstoord. Zegt de deken van Leuven. Een sectarische beweging zou Leuzen hebben geroepen... tijdens diensten in de kerk. Correspondent Joris van Poppel vertelt wat er tijdens die diensten is gebeurd. Ja, dat het ongeluk een straf van God is geweest. Vanwege de steun van de Belgische kerk aan het Belgische abortusbeleid. Nou ja, dat is een beetje... ik begrijp het zelf niet helemaal... maar die mensen waren er wel...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 Leasecontracten moeten een punt maken en geen vraagtekens oproepen. Dit was de L uit het alfabet van Alphabet. Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alphabetautolease.nl.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 UPS neemt TNT Express over en de internationale wapenhandel blijft groeien. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amerikaanse parketbezorger UPS neemt TNT Express over. UPS betaalt ruim 5 miljard euro voor TNT Express. En de prijs van een aandeel wordt 9,50 euro.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 En dus kun je met z'n tweetjes heel erg groot worden. Pakketbedrijf TNT Express is winstgevend. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van de postactiviteiten van TNT. En die afdeling heet nu PostNL. UPS is de grootste pakketbezorger ter wereld en wilde TNT dus al langer inlijven. Vorige maand bevestigden de twee bedrijven dat ze met elkaar in gesprek waren.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 En dat is, een, dat is een van de dingen waar toch nu echt het wel eens moet gaan uitleggen hoe, dat, hoe het kan ze dat toen gezegd hebben, terwijl nu blijkt dat het wel degelijk zo is. In de advocaat van Peter S. Korver, hij, zegt dat er door het openbaar worden van deze informatie een zorgwekkende en gevaarzettende situatie is ontstaan, en hij heeft de autoriteiten verzocht om passende maatregelen te nemen. De internationale wapenhandel blijft groeien. Dat meldt het Zweedse onderzoeksinstituut CIPRI. De afgelopen vijf jaar zijn wereldwijd 24 meer wapens verkocht... dan in de periode 2002-2006. En Azië blijft het belangrijkste afzetgebied voor wapenexporteurs. Grootste exporteur blijft volgens het CIPRI de VS... op de voet gevolgd door Rusland. En Nederland verkoopt volgens het CIPRI vooral nieuwe marineschepen... radarsystemen en gebruikt materieel. In Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken... tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat melden ooggetuigen over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Die gevechten waren in een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. vertelt verslaggever Jan Eikelboom. Het zijn gevechten in de Merzenwijk. Het is een uh, regeringswijk en, uh, waar heel veel uh, ambassades staan. Het is zwaar beveiligd. Wij komen daar uh, iedere dag. Het ministerie van Informatie uh, staat daar en het geeft dus aan... Dat de, ja, de strijd in Syrië vooralsnog lang niet gestreden lijkt te zijn. In die wijk Metzen zijn diverse legereenheden gestationeerd. Want in die wijk zijn grote anti-regeringsprotesten geweest. De Scheveningse pier in handen van de familie van de Valk wordt verkocht. Al twintig jaar is dat bouwwerk in handen van de horecafamilie. Maar volgens de Telegraaf gaat de pier nu in de verkoop. Eind vorig jaar werd bekend dat er geen geld meer in werd geïnvesteerd. En in september werd een deel van die pier verwoest door een felle brand. En nu is hij dus te koop. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het midden en zuiden van het land komt nog steeds mist voor. Plaatselijk is er sprake van dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. Nou, het is nu een graad of 4 aan 5 aan zee. En in het binnenland ligt de temperatuur rond of nog net onder nul. Nou, in de loop van de ochtend lost de mist op en tijdelijk kan er nog wat laaghangende bewolking voorkomen. Later wordt het overal vrij zonnig. Nou, vanmiddag blijft het overwegend zonnig, al ontstaan er ook wel wat stapelwolkjes. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 9 graden op de wadden tot 11 graden in het binnenland. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind, die komt uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond en vannacht wordt het overal weer helder en koelt het weer flink af met in het binnenland een graadje vorst. Er is opnieuw kans op mist. Morgen dinsdag begint de dag hier en daar met mist en lagerende bewolking. Maar overdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt morgen 10 tot 14 graden. De dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig. En de middagtemperatuur komt later deze week rond 17 graden uit. ANWB Verkeersinformatie. In Gelderland komen nog mistbanken voor. En vanwege die mist is de spitstrook op de A50 dicht bij Knoop het Valburg. Verder valt op een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Zorgt voor 4 kilometer file tussen Knoop het Prins Klausplein en Zoetermeer. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op richting Den Haag staat tussen Zoetermeer en Notor... daarom 10 kilometer file. Verder op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven... ook nog 7 kilometer...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 Als u sportiever gaat rijden, maakt de motor ook meer toeren en daarmee gaat het gebruik weer omhoog. Daarom heeft BMW een achttrapsautomaat ontwikkeld die onopgemerkt schakelt en in combinatie met de TwinPower motor altijd een surplus aan power voorhanden heeft. Deze zuinige en snelle achttrapsautomaat krijgt u tot uiterlijk 31 maart standaard op de 1, 3 en 5 serie. Ga nu dus snel naar de BMW dealer. BMW maakt rijden geweldig. 8 meter management boeken in 8 uur. Boek nu. mba1dag.nl Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Niet alleen woningcorporatie Vestia heeft flinke schade opgelopen... door speculatie met ingewikkelde financiële producten. Ook andere corporaties zijn door de lage rente... van dit moment in de problemen gekomen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat zeker 16 corporaties met extra geld moeten reserveren voor tegenvallers. In totaal meer dan 300 miljoen euro op dit moment. Flink bedrag, maar nog steeds maar een fractie van de 1,5 miljard die Vestia moet bijstorten. Geert-Jan Dennekamp heeft dat onderzoek voor ons gedaan. Geert-Jan, even nog ter herinnering. Wat ging er, gaat er mis bij die beleggingen van Vestia? Ja, nou, corporaties lenen heel veel geld om huizen te kunnen bouwen. En bij de grote corporaties gaat het dan al vaak om miljarden en dan... Kun je nagaan. Dan telt iedere procent rente die je betaalt. Dus met financiële producten hebben uh, veel corporaties geprobeerd zich in te dekken tegen een rentestijging. Maar als die rente dan niet stijgt, maar juist daalt. Zoals de laatste maanden, of zelfs eigenlijk al de laatste jaren het geval is. komen sommige corporaties in de problemen. Nou, de grootste kennen we, dat is Vestia. Maar uit dit onderzoek blijkt dat er zeker 16 zijn. die nu de rente niet omhoog gaat, maar juist omlaag gaat. gedwongen worden bij de bank extra Onderpand onder te brengen. In totaal gaat het dan om meer dan 300 miljoen euro. Dat is een forse tegenvallen voor die corporaties, maar dus niet zo groot, zoals je al zei, als bij Vestia. Want daar ging het inderdaad om een tegenvallen van meer dan anderhalf miljard euro. En welke corporaties zijn dat, Gert-Jan? Welke heb je gevonden? Nou ja, we hebben een lijst gemaakt van de coöperaties. Die staat op onze site. Um, uh, daar staan ze allemaal onder elkaar met de bedragen... die ze hebben extra bij moeten storten. De coöperatie die in ernstige problemen gekomen is, is Vestia. En alle anderen zeggen dat ze de tegenslag kunnen opvangen. Uh, ze hebben het geld beschikbaar... of kunnen in ieder geval het geld vrijmaken... om dat onder te brengen bij de bank. En dat was bij Vestia niet het geval. Want die anderhalf miljard die had Vestia gewoon niet... Nou, uit onderzoek van het Centraal Fonds blijkt verder nog dat er 24 corporaties zijn... die een forse rentedaling misschien niet kunnen opvangen. Uit ons onderzoek blijkt dat die er eigenlijk niet zijn. Althans, ze zeggen zelf dat ze er niet toe behoren. Want eh, bij Vestia weten we dat. Ook Portaal zegt dat ze zo'n forse rentedaling niet kan opvangen... Maar alle andere corporaties zeggen dat ze dat wel kunnen doen. En we hebben 300 uh, corporaties uh, uh, hebben onze vragen beantwoord. En daar zitten de grootste corporaties, de 200 grootste corporaties van Nederland bij. En die zeggen allemaal, ook al zijn ze onderdeel van het onderzoek van het Centraal Fonds, en dat herkennen ze wel, zeggen ze dat ze allemaal in staat zijn om een forse rentedaling op te vangen. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar ze moeten toch, uh, wat zeiden we net, 300 miljoen euro bijstorten als, andere, als, als onderpanden extra verdeeld over al die corporaties. Is dat geld eigenlijk gewoon weg? Nee, dat is niet weg. Dat staat op een bankrekening. Soms krijgen ze daar zelfs ook rente voor. Uh, soms hebben ze andere constructies om dat uh, te regelen. Maar dat is dus om die lage rentestand op te vangen. En het is natuurlijk wel zo dat als die rente weer omhoog gaat... dat dat bedrag automatisch ook weer kleiner wordt. Op dit moment stijgt de rente weer iets. Dus dan wordt het bedrag misschien weer wat kleiner... wat ze bij de bank moeten onderbrengen. En dus als die rente verder blijft stijgen... dan lost dit probleem ook weer vanzelf op. Maar de sector is er nu wel op gewezen dat er risico's zijn aan dit soort producten... Dat er, een, uh, uh, dat, dat er eigenlijk gegokt wordt op een hogere rentestand. En als die er niet komt, dat ze geld moeten hebben om dat risico op te vangen. En als dat geld er niet is, zoals bijvoorbeeld bij Vestia... dat dan de gevolgen voor de sector heel groot kunnen zijn... omdat ergens dat geld toch vandaan moet komen en dat moet worden opgehoest. En als de coöperatie het zelf niet heeft... Ja, dan kan het dus zelfs gebeuren dat een coöperatie wordt omgetrokken. Gert-Jan Dennekamp deed navraag bij de woningcoöperaties over het geld. Wij gaan door naar België, want daar is verontwaardiging ontstaan... over een aantal incidenten tijdens kerkdiensten afgelopen weekend. In Leuven en ook in Heverlee zijn leuzen geroepen... over dat busongeluk van vorige week in Zwitserland. Het zou een straf zijn van God, zo werd gezegd. De deken van Leuven heeft melding gemaakt van deze incident. U heeft dat eerder kunnen horen in het Radio 1-journaal. We praten nu met Mark Franks, woordvoerder van de politie in Leuven. Meneer Franks, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat heeft u gedaan met de melding van de deken? Wel, die worden bekeken en we houden de situatie natuurlijk zeer goed in de gaten nu. We weten dat een aantal fanatiekelingen religieuze fanatiekelingen op pad zijn die willen misbruik maken van de situatie die uh, duidelijk verkondigen en roepen ook uh, aan de kerk of in de kerk als ze de gelegenheid hebben dat abortus uh, dat omwille van de abortussituatie dat uh, dat, dat de toestand of het, uh, het ongeluk veroorzaakt heeft dat is een straf van God willen zij uh, absoluut uh, laten weten wel uh, we hebben met de deken afgesproken als zich nog dergelijke voorvallen voordoen dat die ons onmiddellijk zou verwittigen en die mensen zullen onmiddellijk Verwijderd worden. Ja. Dat is ook gebeurd in Aarschot, een gemeente naast Leuven, waar gisteren een carnaval-happening uh, plaatsvond. Daar zijn uh, ook mensen van een secte opgedoken met eenzelfde boodschap, die wilde pamfletten verspreiden. Wel, die mensen zijn opgepakt door de politie en zijn overgebracht naar het commissariaat. Ja, en dus u heeft er in ieder geval een paar te pakken. Bent u ook actief op zoek naar de anderen? Want wilt u ze vervolgen? Wel, wij, vervolgen? Wij houden de situatie in elk geval zeer nauwgelet in de gaten. En wij zullen zeker een vast. Uh, alles doen om te voorkomen dat uh, nu bij de erdenkingen die gepland zijn, onder meer woensdag en donderdag tijdens de begrafenissen, alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat die situaties zich niet voordoen. Merken wij die mensen op, dan zullen die absoluut onmiddellijk naar het commissariaat worden overgebracht. Het is niet het ogenblik om extreme, extreme boodschappen, extreme religieuze boodschappen te verkondigen, uh, nu gans het land in de rouw is. Nee. En dan is het ook nog, zo hebben wij gehoord, in het Duits gebeurd. Weet u waar ze vandaan komen, wie dat zijn? Het uh, zijn mensen met een Belgisch paspoort die lid zouden zijn van een secte. Ja, wat voor soort secte? Want het lijkt, u heeft het ook steeds over een secte. Dat is, lijkt mij dan een duidelijk herkenbare gesloten groep. Heeft u enig idee ja, waar ze vandaan komen, wie het zijn? Wel, het zijn duits Belgen. Uh, voor de rest wordt nog onderzocht van welke secte zij deel uitmaken. Die pafletten uh, zijn in beslag genomen, worden bestudeerd. Uh, staat, er een, staat er een naam op bijvoorbeeld van nee. de secte? nee. Dat niet. Nee, dat is momenteel nog niet geweten. Dus uh, dat zit in onderzoek, er is een proces verbaal opgesteld, er is een onderzoek geopend. En er wordt nu bekeken waar die mensen vandaan komen, wat ze in de zin hadden, wat ze nog van plan waren. Of wat ze de volgende dagen eventueel nog zouden willen ja, doen. Precies. Heeft u enig idee of uh, politie, collega's van nu of justitie uh, op enig ander moment te maken heeft gehad met deze groep? Geen idee. Eerder al? Geen idee. Goed. Dank voor nu. Alsjeblieft. Dag. Mark Franks, woordvoerder van de politie in Leuven... over de leuzen die zijn geroepen tijdens kerkdiensten in België. Een diplomaplicht tot 23 jaar, wil de Rotterdamse wethouder van onderwijs. We spreken hem zo, eerst de verkeersinformatie. Bij de AWB, erwin de hart. Ja, nog steeds meer dan uh, 200 kilometer alles bij elkaar. Uh, was het eerste mist die uh, het verkeersparten speelde. Nu komen er ongelukken op de weg voor. Bijvoorbeeld op de A15-Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Pernis staat nu 6 kilometer. En dat komt dus door een ongeluk. En daarom is bij Pernis de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor negen. We gaan naar Mark-Robin Visser. Die is inmiddels een eindje verderop uh, bij de directeur van HIVOS. Uh, vanochtend strijdbare organisatie voor ontwikkelingshulp uh, eerder bij jou, uh, Mark-Robin. Uh, is dat nu hetzelfde bij, bij HIVOS? Ja, de, de gemoederen zijn hier ook wel tamelijk, uh, nou, zal ik zeggen, aan het opwarmen. Ik zal het even aan mevrouw Montero vragen, de directeur. Hoe gaat het met u? Nou, het is beter geweest. Ja. Nee, deze, deze dagen maak ik me natuurlijk wel zorgen. Omdat in het Katshuis deze week wordt gesproken over weer een, een, een portie bezuinigingen. En dan wordt ontwikkelingssamenwerking gezien als de grote oplossing voor het Nederlandse probleem. Ja. En dan denk je van wederom gebeurt het. We hebben vorig jaar al 1 miljard ingeleverd. Dat weten de mensen niet. Daar wordt nooit over gesproken. Het is nu weer, er moet een, een hoop bezuinigd worden. Soms denk ik van, waarom eigenlijk? En de vraag van waarom zoveel bezuinigd wordt... daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken. Het is een feit, moet bezuinigd, waar kunnen we het halen? Ontwikkelingssamenwerking. En waarom? Omdat de mensen waar het om gaat... die kunnen hier niet op het, op het katshuis komen... komen niet op het plein om te demonstreren... Dus uh, is het makkelijk schieten. En uh, ja, dan, uh, wie zit hier om uh, um de hoek? Dat zijn organisaties zoals Hivos, uh, zoals collega Novib. Uh, en uh, uh, hoewel natuurlijk ontwikkelingssamenwerking veel meer is dan dat. Maar goed, we hebben het nu niet over onze positie. Het gaat ons om ontwikkelingssamenwerking als geheel. Luisteraars, mevrouw Montero heeft haar rode vechtkolberg aangetrokken. Mag je het zo zeggen? Ja hoor, het is puur toeval. <laughs> puur toeval, zegt ze. Maar ik meld het toch maar even op de radio. Het begint zo langzamerhand ook een beetje een afgesleten plaat te worden. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Nou, nou wat, wat is afgesleten? Inderdaad, dat ze weer naar ontwikkelingssamenwerking kijken. Als het gaat om... Uh, om uh, maar uw verdediging feitelijk ook? Nou, dat, dat is voor een deel wel waar. Ja, wat, wat kun je nou anders zeggen? Er is zo'n enorme roep. Er, het moet allemaal anders. Want uh, anders is het niet goed meer. Terwijl ik denk, nou, sommige dingen moet je koesteren. Je moet leren van wat er niet goed gaat. Maar je moet ook zien wat wel degelijk uh, effect heeft. En dat moet je niet overboord gooien. En ik, ik moet het gewoon zeggen. De manier waarop nu uh, dit kabinet lijkt om te willen gaan... met de ontwikkelingssamenwerking. Ik vind dat heel erg kortzichtig. Uh, het is echt korte termijn uh, beleid. Nou, bent u directeur van de HIFOS. Uh, u wordt ervoor betaald om uh, uw pleit uh, uh, goed over het voetlicht te brengen. Er werken hier 127 mensen op het hoofdkantoor uh, in Den Haag. Zijn die mensen allemaal nodig? Oh, die zijn zeker nodig. En gaat u dan anders met, uh, met de mensen die hier uh, rondlopen uh, op de gang? Want die zeggen allemaal dat ze het veel te druk hebben... en dat we meer mensen moeten inhuren. Ja. Maar ja, daar is geen geld voor. Nee, dat, dat, uh, dat is zo, maar dit is even een grap. Uh, uh, natuurlijk, die mensen zitten hier uh, uh, te werken aan... laten we zeggen, de kwaliteit van uh, de ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben uh, 51 miljoen van de Nederlandse overheid. Daarnaast hebben dat is afgelopen jaar, he? 51 miljoen. Ja. In 2010 was het, uh, hoeveel was het toen uh, ook weer? 64, dus ja. wij hebben al 13 miljoen uh, ingeleverd. Dat is onderdeel van de grote uh, operatie waar ik ja. het net uh, over had. Dus we hebben ook mensen moeten ontslaan. ontslaan. Ja. Uh, dus wij hebben het hier inderdaad veel drukker dan voorheen. Omdat zeg maar, alles wat je moet doen om te garanderen dat je werk op een goede kwalitatieve manier gebeurt, dat je ja. geen geld over de balk gooit... dat het goed terechtkomt. Ja, dat is niet zo, 1, 2, 3, door, uh, door Tante Truus te doen. Nee. Daar moet je goede mensen voor hebben. En dan moet je... ah. U heeft ook goede argumenten. Alleen het punt is, ik geloof dat uw probleem is... dat het niet meer over de nuance of de inhoud gaat in uw vakgebied. Uh, ja, dus dat hoe is... gaat u dit overleven? Dat is heel erg moeilijk over uh, het voetlicht uh, te brengen. En misschien, ja, ik kijk ook naar mezelf... dat doen we dus kennelijk niet goed... Uh, Aha, want, de want, hand in eigen boezem. Ja, uh, want het is, het is complex, dat weet iedereen. Het is ingewikkeld en dat, dat, dat zeggen we ook altijd. Het is complex en ingewikkeld. <laughs> maar je moet het proberen ja. tot uh, de kern terug te brengen. En Mevrouw Morero, u krijgt het ongetwijfeld nog voor de kiezer de komende tijd. We wachten het katshuis af... En uh, ik ga even bij uw buren kijken... want er zijn hier nog meer ontwikkelingsorganisaties in de straat. Oké, okay, ja. nou ja, daar zijn ja. U komt terug. Ik, ga nog, ik kom zeker terug. Hartelijk dank. Ah, akkoord. Okay. Tot dan. Mark Robin Visser vanochtend bij verschillende ontwikkelingsorganisaties. Jongeren zonder diploma moeten tot hun 23 ste jaar naar school. Daarvoor pleit de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge... in een brief aan minister van Wijsterveld van Onderwijs. Die jongeren lopen anders een te groot risico om werkloos of crimineel te worden... De wethouder wil experimenteren in wijken in Rotterdam-Zuid. Wethouder Hugo de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom zouden ze dan zo lang naar school moeten... om ze van de straat te houden of om ze betere kansen te geven? Dat laatste natuurlijk. Hè. Uh, we weten dat, uh, dat uh, per jaar in Nederland zo'n 38.000 jongeren de school verlaten zonder dat ze een bruikbaar diploma hebben. En in Rotterdam zijn dat er zo'n 2600. En dat is wel minder, veel minder uh, dan dat het een tijd geleden was. Maar het probleem wat er over is, is wel heel hardnekkig en concentreert zich eigenlijk op, op 18-plussers. 80% van de problematiek uh, is boven de 18%. Ja, en valt die jongeren nog wel wat te leren dan in die laatste vijf jaar na hun achttiende dan? Want nu is het tot je achttiende, hè? moet je verplicht naar school als je geen ja. diploma hebt. Dan ja. komt er nog eens vijf jaar bij. Wat gaat u ze allemaal leren? Nou ja, kijk, de helft weer van die groep is 18 en 19 jaar. Dus ik denk als we de grens opschuiven naar boven, uh, dat het echt gaat lukken om een, een flink deel uh, van die jongeren uh, aan een diploma te helpen die dat nu niet haalt. Ja, Maar goed, u wil een verplichting. Stel nou dat je, laten we een voorbeeld nemen. Je stopt met school op je negentiende en je gaat bij je vader in de zaak werken. Een uh, toekomst verzekerd en dan zegt u alsnog naar school. Zou het echt voor iedereen moeten gelden? Ja, zeker. Dan zou ik zeggen, maak er een, maak er een combinatie van, van leren en werken. Eh, kijk, er is altijd een groep dat niet in staat is, intellectueel niet in staat is om een diploma te halen. En die groep kun je ook uitzonderen. Dat zie je ook in de huidige eh, kwalificatieplicht. Maar we weten van, eh, van jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt verschijnen, eh, dat ze gewoon veel minder weerbaar zijn en, eh, en eigenlijk een te kwetsbare positie hebben om zichzelf goed te kunnen handhaven op die arbeidsmarkt. En dat is waar het om gaat. Het verschil tussen wel een diploma en geen diploma is het verschil tussen een valse start en een vliegende start op die arbeidsmarkt. En dat is, uh, vind ik, uh, waar we niet kunnen bij staan te kijken, maar waar we echt iets mee uh, moeten doen. Wie gaat dat betalen? Nou ja, kijk, uh, die jongeren die, uh, die naar school gaan kosten, uh, aanzienlijk minder dan jongeren met een, uh, met een bijstandsuitkering. Dus ik denk echt dat het onder de streep, uh, ook voor de samenleving, uiteindelijk veel minder kost. Ja, maar dan zul je toch eerst moeten investeren. Gaat de gemeente dat doen? Gaat die garant staan? Nee, ik ga ervan uit dat, dat, dat het Rijk eh, gewoon bekostigt, zoals dat nu ook is... gewoon bekostigt die leerlingen die op school zitten. Eh, dus dus dat, dat, zijn de, dat zijn de kosten. En ik vind echt, spreken over kosten is altijd goed natuurlijk. Alleen ik vind dat we de som dan wel goed moeten maken. Als we vinden dat het duur is dat jongeren een diploma halen... moeten we eens uitrekenen wat het kost als jongeren geen diploma halen. Nou, even kort, meneer de jongen. want u zegt dit niet voor niks. Het is, het is nogal wat. Hoe groot zijn de problemen in uw stad met jongeren zonder diploma? Uh, die zijn voorzet. Het gaat om 2600 jongeren, waarvan 80% boven de 18 is. En het, uh, de stok achter de deur in wetgeving, dus door de leerplicht en door de kwalificatieplicht, waarmee we ook echt kunnen uh, zorgen dat jongeren hun diploma afmaken, uh, die is nu maar voor 20% van die doelgroep geschikt. Namelijk voor die jongeren die nog geen 18 is. Oké. Okay. Wethouder Hugo de Jonge van uh, Rotterdam, onderwijswethouder van, uh, in Rotterdam. Dank u wel. Dank u wel. En een vijf voor negen leasemaatschappijen draaien nu overuren en scoren recordomzetten. Heeft te maken met nieuwe fiscale regels. Leaserijders zijn daarom op koopjesjacht. En verslaggever Louis Dekker merkt dat sommige modellen niet aan te slepen zijn. José Mellenberg is de trotse eigenaar... Ja, zeker. ...van een nieuwe Audi. Klopt. Een auto van de zaak. Ik ben er erg blij mee, moet ik zeggen. En weet u wat er op 1 juli gebeurt? Ja, dan wordt het toch iets minder uh, voordelig, uh, mogelijkerwijs, om een, uh, om een leaseauto uh, te nemen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 Run-op-lease-auto's kan nog wel eens heviger worden dus... volgens Martin Huisman, voorzitter van de vereniging Auto van de Zaak. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur... meer over de internationale wapenhandel die floreert... zit ze bijna weer op het niveau van de Koude Oorlog. Straks meer, blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.